Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid doet het nog steeds niet goed als het gaat om het helpen van mensen met schulden. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ze keken naar hoe bijvoorbeeld de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau afspraken maken over de terugbetaling. En de conclusie is, ze kijken te weinig naar de mensen achter de schuld. Deze schuldhulpverlener vertelt waar het misgaat. Kijk maar naar de Belastingdienst bijvoorbeeld, dan uh, vragen ze om een regeling en dan... Uh... ...komt de Belastingdienst met een heel hoog bedrag... ...wat niet past in het budget. Ja. En uh, de mensen die denken van... nou ...ik betaal maar een klein beetje... ...of ik betaal helemaal niks, want het gaat toch niet lukken... ...dan gaan ze naar een... Instantie of naar, komen ze bij ons en dan vragen ze, kunnen jullie een regeling opzetten? Ja. En dan nog zegt de Belastingdienst, van, ja maar dit is echt het bedrag wat wij willen hebben. Een van de adviezen is dan ook dat de bedrijven die de incasso sturen... meer met elkaar moeten gaan praten, omdat ze van elkaar ook niet weten... wat ze allemaal bij dezelfde persoon aan geld terugvragen. Ook bij de waterschapsverkiezingen is de boer-burgerbeweging de grootste partij geworden. Tenminste bij 13 van de 21 waterschappen. De partij die voor het eerst meedeed, pakte 180. 18 van de 518 zetels. Water Natuurlijk, een samenwerking tussen GroenLinks, D66 en Volt... ...deed het ook goed en werd de grootste in vijf waterschappen. En NOS Sports heeft tijdelijk een nieuwe baas. Het is consultant en mediabestuurder Jacqueline Smit. De oorspronkelijke hoofdredactie is na vele meldingen... ...van grensoverschrijdend gedrag opgestapt. En daarom neemt zij tijdelijk de taken op zich. Smit begint meteen en tegelijkertijd gaat de leiding bij ons op zoek... ...naar een nieuwe hoofdredacteur voor de sportafdeling. Een Nederlands zeilschip met scholieren dat afgelopen nacht vastliep in Noorwegen kan verder varen. Er is geen schade. Het schip Noorderlicht liep in de buurt van Trondheim bij laag water aan de grond. Aan boord zaten scholieren van 14 tot 17 jaar. Die krijgen les op het schip. Vorig jaar kwam het schip ook al in de problemen op de Atlantische Oceaan. Het raakte door technische problemen toen stuurloos en moest naar het vaste land worden gesleept. Het weer nog, af en toe zon, maar ook wat flinke buien. Mogelijk met onweer, het is 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw pittige buien met onweer, hagel en harde wind. En dan wordt het tussen de 11 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen en Leidsendam. Je hebt daar ruim een uur op onthoud na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht... Omrijden richting Den Haag kan via Wassenaar over de A44 en de N14. Maar op die route is het nu ook wel druk geworden intussen. En verder staat er file op de N207 van Hillegom naar Alf aan de Rijn. Tussen de afritten Abenes en Nieuwveen. En daar heb je nu 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Boulevard.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 Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw en de Groninger Bodembeweging... staan niet negatief tegenover de voorstellen van het instituut Mijnbouwschade Groningen... over een andere aanpak van de afhandeling van de aardbevingsschade. Het instituut adviseert een ruimhartige vergoeding... en een vast bedrag voor toekomstige aardbevingsschade. Hongarije zal de Russische president Poetin niet arresteren als hij in dat land is... zegt een woordvoerder van premier Orbán. Het zou wettelijk niet mogelijk zijn. En consultant Jacqueline Smit wordt interimhoofd bij NOS Sport... Eerder was ze mediabestuurder bij de 538 Groep en TMG. Ze begint per direct bij de NOS. Het weer, zon en ook buien met kans op onweer en windstoten bij 12 tot 16 graden. You promised the world and I fell for it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 Yeah, we're always going Ik kan niet. alleen gaat ramen. Koude buren, buren. Lege flessen, lege flessen op de grond. Van de zand. Wat een muur. Wat een muur. Weinig zon, weinig zon en veel. Ik op voor de morgen, oh, ho, ho, ho. S'middag, s'avonds. Maar vooralsnogs, ho, ho, ho. stel dat ik verwel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zondag.